Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken... duurt het afronden van de operatie nog tot in de nacht. Hij zegt dat er nog maar een paar gegijzeld in het winkelcentrum zitten. Het Keniaanse leger liet vanavond weten dat drie terroristen zijn gedood... enkele gewond zijn geraakt en dat tien terroristen zijn gearresteerd. Vorig jaar is het aantal meldingen over mensen die overleden door euthanasie of hulp bij zelfdoding weer gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissies, eh, toetsingscommissies euthanasie. Er werden in 2012 ruim 4000 meldingen gedaan, een stijging van 13% ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens onderzoekers lijkt de stijging het gevolg van een toename van het aantal verzoeken en de bereidheid van artsen om die in te willigen. De meeste verzoeken kwamen van mensen die aan kanker leden.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 Het weer, de komende uren, tot aan morgenochtend... meer bewolking en plaatselijk mist. Morgen in de loop van de dag, vooral in het zuiden zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanaf woensdag meer kans op een bui en koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is een ode aan iedereen die de herfst een warm hart toedraagt. Voor wie niet meewaait met iedere wind. Voor wie de herfst één lange nazomer is.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 een nieuwe zeer succesvolle kookroute van Bolivia naar Argentinië naar Rotterdam de Tango lijn daar hoor je zo meteen meer over. En Erben Wedenmars is aangeschoven. Elke maandag blikt hij natuurlijk terug op het sportweekend en jij wilde vanavond heel graag even bellen met wielrenner Nikki Terfstra. die won gisteren het WK wielrennen de ploegentijdrit. Ja voor het Belgische Omega Pharma Quickstep. De Nederlanders doen het niet zo goed. Nederland doen het slecht. En dat zegt, Nicky, dat komt omdat wij het niet meer belangrijk nee, vinden. Nee, maar dat komt ook omdat het ook een beestachtige discipline is. En dat, dat kunnen wij niet. Och, dat, dat, dat, ik weet niet of we dat nog... Nee. Dat, dat, dat, dat, dat. We hebben allemaal tactiek en kennis... en het moet allemaal netjes, het moet allemaal met zo min mogelijk energie... maar de ploegenachtervolging, dat is het meest verschrikkelijke onderdeel... wat, wat je maar kunt bedenken. En als ja. je dat wint, dan ben je een echte kierel. En wij Nederlanders zijn er slecht in... en Nicky maakt zich daar een beetje druk over. Dat zometeen. Eerst Jason Mraz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 I'm to have Jason Rez, lucky. Rolof. Kook, daar hangt een geheimzinnig luchtje omheen. En al helemaal om de vraag hoe dat spul hier allemaal naartoe komt. Daar worden in Zuid-Amerika allerlei listige routes voor bedacht. Peter Scheffer is correspondent in Argentinië. Hij verdiepte zich in de weg die drugs afleggen. En op een dag belt hij met de redactie van webmagazine Vice. Hij vertelde ons over een smokkelroute van cocaïne in het noorden van Argentinië. Cocaïne die voor een groot deel rechtstreeks naar Nederland zou gaan. En hij zei dat hij het kon filmen. Toen hij na een paar weken terugkwam en we de verhalen hoorden en de beelden zagen... kwamen we erachter dat hij in die paar dagen tijd... de nieuwe drugsroute van cocaïnesmokkel in Zuid-Amerika had ontdekt. Een route waar dagelijks gigantische hoeveelheden drugs passeren waar de rest van de wereld tot nu toe nog niets van weet. Ja, tot nu dus, want nu kan iedereen het bekijken. De route heet de Tango-lijn en het eindstation... dat heet dus in veel gevallen Rotterdam. Peter Scheffer ligt de route samen met een collega bloot... en de docu die ze maakten, waar je net ook een stukje uit hoorde... die is nu dus te zien bij Vice. En Peter Scheffer die zit hier levend en wel tegenover ons. En dat had niet heel veel geschild. Dat zometeen, Peter. Goed dat je er bent. <lacht> um, jij bent correspondent, je woont in Argentinië... je hebt dit gemaakt ja. samen met uh, Niels Wenstedt. En dan denk ik, twee Hollandse jongens, hoe komen jullie achter dit verhaal? Nou, dat, dat moet ik meteen aan Niels geven, dan in dit geval. Uh, Niels die, die heeft twee jaar lang een vriendinnetje gehad in Salta. Uh, Salta is die noordelijke provincie van Argentinië waar die drugshandel plaatsvindt. En uh, Niels is een jongen die heel, uh, heel erg makkelijk alles en iedereen kent uh, in een vrij korte tijd. Dus die had twee jaar in Salta gewoond. Die woont inmiddels bij de zijns relatie, is uitgegaan. En we zitten een biertje te drinken s'avonds na een vrij heftige dag over Julio Poch. Dat is weer een heel ander verhaal in Argentinië natuurlijk. Ja, de piloot. Maar, ja, precies, de, de ex-piloot. En we zitten een biertje te drinken na een hele lange werkdag. En hij zegt, Jeetje, weet je waar we moeten doen? Ik zie steeds meer die verhalen over uh, die kookhandel, corrupte agenten die zijn uh, gepakt. Uh, volgens mij is dat veel groter dan we ons realiseren. Ik zei, nou ja, ik, heb, ik had ook wel eens wat. Weet je, in de Argentijnse kranten. Ik lees ook wel al de Argentijnse kranten. Dus ik had ook wel dingen voorbij zien komen. Ik denk, nou ja, maar ja, hoe groot is het dan? Mm -hmm. weet je wel? Dus zei nou, laten we het dan maar eens oppakken. Dus toen zijn we met z'n tweeën eigenlijk gewoon echt ingedoken. Echt uh, uh, met lokale mensen ook. Vooral in eerste instantie allemaal gaan bellen, contact leggen. Ja. Wat weet jij, wie ken jij, hoe groot uh, is dit? En het bleek best wel groot te zijn. En toen zijn jullie daar naartoe gereisd. Daar waar een groot gedeelte van het documentaire over gaat. Dus het gaat om de grens van Argentinië met Bolivia. Ja. En ik heb hem gezien, die docu. Het is vrij ongelooflijk. Want je ziet gewoon gastjes met een rugzak... met geloof ik 30 kilo kook op hun rug. <laughs> ja, ja. En die steken daar eigenlijk vrij vrolijk in daglicht de grenzen over. Ja, ik weet natuurlijk, toen ik VICE belde... dus ik belde FICE op inderdaad. Het online magazine. Het, het online magazine waar je, waar je de docu kan zien op FICE.com. Uh, dus die bel ik op en ik zeg, ja, dit en dit heb ik, uh, dit heb ik gewoon gezien, weet je wel. Uh, de volgende dag, na de eerste dag draaien, was dat al... Uh, dat was toen niet nog met die grote rugzakken, dat was al met kleine doosjes. Maar ik zei, ja, honderden jongens, eh, af en aan, af en aan, hoe groot is dit wel niet? En zei zei: wat fuck, weet je wel, dit is echt... Jezus man, heb je het kunnen filmen, heb je het kunnen filmen? Zei, ja, nou ja, we hebben het op band. Maar het is echt groot, ja, dus één zo'n... Je moet je voorstellen dat één zo'n jongen... Die, zijn, die jongens zijn meestal tussen de 16 en 25. Mm -hmm. Die hebben onwijze benen, omdat ze dus die zakken van 30 kilo op hun rug dragen. Dus die hebben echt een hele afgetrainde getrainde benen. Beetje zoals Erben. Ik kan het doen dus. Ja, inderdaad. inderdaad. En dat kan goed, goed verdienen, Erben. Er ja, ja verdienen goed. Ja, nou ja, dik. Ze krijgen, ze krijgen voor het passen van één zo'n zo zak... Eh, krijgen ze rond de 1000 dollar cash in het handje. Zo. En je kan, want het is heel zwaar, je moet door de rivier waden en zo. Dat zie je dus ook in die docu, hè, dat ze door zo'n rivier waden over die grens heen. Je kan dat dus zo'n twee keer per dag doen. Dan ben je afgepeigerd. Nou, dat is niet slecht, 2000 dollar voor die contraille. Exact. Ook exact. niet voor deze contraille, overigens. Uh, maar ja, maar wat, wat, wat heel raar is, jij filmt dat. Er komen we straks op, maar het is ook een beetje spannend. En het is natuurlijk een beetje, een beetje vanuit de heup gefilmd, stiekem. Ja. Maar het is gewoon daglicht. Die jongens lopen daar gewoon de grenzen over. De rivier. Is er geen politie? Weet niemand daarvan af? Hoe kan dat? Dat was het eerste wat mij ook verbaasde. Van hoe kan dit? Weet je wel, gewoon in open daglicht. Want je, je verwacht inderdaad. Sneaky, sneaky. In de nacht. Ja. Uh, we hebben nachtkijkers nodig of zo. Maar dat contact van ons zei. Nee hoor, je kan gewoon overdag filmen. Je ziet ze wel. Niets is er, dus helemaal niks. Je hebt geen marechaussee, geen helikopters, geen... er is helemaal niks. Maar weet de politie dit niet? Ik bedoel, als je over Mexico hebt, daar is natuurlijk een grote drugsoorlog. Daar staan camera's, infrarood, helikopters, weet ik, ik weet veel wat. Het is zo, zo surreëel dat wij waren daar... en dan heb je die gasten, dus die komen die grens over... met die zak op hun rug, met die 30 kilo. Dan gaan ze vervolgens, gaat dat een taxi... In. en dat taxibedrijf is ook betrokken bij die handen. die verdient hij natuurlijk ook goed aan. Dus je gaat die taxi in, de taxi rijdt verder tot 100 meter voor de grenspost. En daar staan dus soldaten. En die zien die gasten, die zien die zakken met drugs. En dan stappen ze uit, lopen ze door het maisveldje om de grenspost heen. En dan vervolgens stappen ze in een nieuwe taxi en dan gaan ze verder. En al die agenten zijn allemaal corrupt. En die agenten, die, sta, nee, die zijn niet corrupt, die zeggen, luister, mijn baan is de weg bewaken. En dat ben ik nu aan het doen. En ik zie niks op me afkomen. Dus die staan een peukje te roken. zo van, ja, ja. Het interesseert ze gewoon niet. Dat is mijn baan niet. Mijn probleem mijn baan niet. niet. En het, we hebben het hier niet over een paar jongetjes en een paar kilo. Hè? Het is echt een, een, een flinke doorvoer. Ja, in de film kan je het ook zien. Dat, uh, uh, dat het op die ene plek, die rivier uh, waar jij het nou over hebt. Die jongens met groot zakken. Dat zijn er al 1700 per dag. 30 kilo per persoon. Hoeveel? 17? 1700 jongens per dag. Met 30, kilo. 30 kilo per persoon. En dan Zo. wordt het dus... Al die kilo's worden uh, vervolgens met een autootje verscheept naar de kust. Ja, die worden naar eigenlijk. Rosario in een... bijvoorbeeld, de ja, kustplaats. En precies. dan gaat het in een, in een enorme container naar Rotterdam. Ja, ja via West-Afrika. 50.000 kilo. Ja? 50.000 kilo kook. Ja, maar je hebt een deel wat voor de lokale markt is bestemd? Argentijnen snuiven ook ook, zeg maar. Het is niet zo dat alleen maar Europeanen in het weekend... Alleen maar Rotterdammers, zo is het <laughs> niet. En uh, uh, hoeveel gaat er dan van naar, naar, naar, naar, naar Nederland? Die schattingen zijn dus moeilijk... omdat de regering wil geen enkel onderzoek doen. Want dan zijn nee. ze natuurlijk de, de pineut, hè, als ze dat zouden doen. Dus de schattingen zijn dat van die 50.000 die per dag overgaat... dat daarvan tegen twee derde uiteindelijk wordt geëxporteerd. En dat gaat het meeste deel gaat via West-Afrika naar Spanje. Spanje is de grootste markt. Mm -hmm. afzetmarkt. Zeker nu, want Spanje mm -hmm. heeft geen piek te maken. Dus daar is al helemaal geen controle meer natuurlijk. En daarna en dan Rotterdam. Is dan, ja. het, is een, uh, um, het is echt de nieuwe route sinds een jaar of zes. Jullie hebben dit als eerste buitenlands media vastgelegd. Het is alleen maar binnenlands in een paar krantjes verschenen. Het is zelfs zo dat jij bent naar het congres geweest in Amerika... om tekst en uitleg te geven. Ja. Dat zometeen. En um, het was nog even spannend... Want op een gegeven moment zijn jullie min of meer verraden. Ja. Daar hebben we het zo over. Overigens staat de Twitter, de docu van jou staat op onze Twitter. Twitter.com slash Today. Duurt maar een kwartiertje. Ja. Dus ik zou hem zeker even kijken. It's the Ik vind het persoonlijk misschien wel het allerbeste nummer van Duran Duran. ik word nu uitgelachen door Roloff naast mij. Skintrade. En ik lees net even op Wiki waar het over gaat. Dat wist ik niet. Pas leuk bij het Playboy-verhaal. Het gaat over hoe iedereen eigenlijk zichzelf verkoopt voortdurend. There's a little hooker in each of us, zegt Simon de Skin Trade uit 87. Maandag betekent Erme Weddermass hier om te praten over de sport van het afgelopen weekend. Nikki Terfstra. Dat is de man. Ja, want hij won gisteren het WK-ploegentijdrit in Florence in Italië. En het, eh, met, zijn, met zijn Belgische ploeg eh, Omega Pharma Quickstep. Want de Nederlandse ploegen deden het eigenlijk helemaal niet zo heel erg best. Nee. Terwijl de ploegentijdrit toch echt wel eens typisch Nederlands is. Hè. Wij waren vroeger daar echt ongelooflijk goed in. Maar Nicky zegt vandaag ook in het AD... kennelijk zijn andere zaken, zaken belangrijker voor hen. De grote vraag is, wat is er dan eigenlijk belangrijker? Nicky Terfstra, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd, jongen. Dank je. Ja. <laughs> Ja, gewonnen wereldkampioen Nicky. Ja, zeker. Een... kan wel kan ja, een... iets enthousiaster, jongen. Ja, dat had ik net al gezien. Nou, ja, ik tijd, ja je hebt, je hebt, het was een, een loos zware proegeltijdrit, was het niet? Ja, ja het was eigenlijk uh, voor het gevoel nog zwaarder dan vorig jaar moet ik zeggen. Ja, ik heb. Omdat het eigenlijk uh, het parcours vlakker was, maar hm. dat maakt het juist zwaarder. Omdat het meegeven tegen de winter. Ik heb zelf ook een aantal keren een ploegenachtvolger gereden. En dan kijk je toch echt wel een beetje tegenop. Want het is echt een discipline dat je, waarbij je van tevoren gewoon weet dat je helemaal na naar de kloten gaat. Heb jij, had jij dat, dat nog ook? Ja, maar vooral die zenuwen, die zit niet voor, kloten voor de rest van de ploegen. Dat is het vooral. Kijk, eh, je weet zelf, als je voor jezelf rijdt, ja, ja, als het dan fout gaat, ja. Ja. Dan heb je alleen jezelf ermee, maar nu weet je gewoon, ja, je moet alles goed doen, anders zet je je ploegmaten ermee. Ja. Waarom dus, ga je uh, eigenlijk meer naar de kloten in zo'n ploegentijdrit dan in je eentje? Nou, omdat je niet zelf het tempo bepaalt. Uh, dan wil je ploegmaten en als dat tempo iets eigenlijk te hoog is naar je zin, dan, uh, ja. Ja, dan moet je toch aanpikken. Het is zo makkelijk, uh, er wordt gewoon boven het maximum gereden. Ja, je weet continu zeker dat je eigenlijk boven het maximum rijdt. Als je gewoon individueel rijdt in een koers, dan kun je ook gewoon door slim te rijden en door efficiënt te rijden, kun je, kun je, kun je, kun je gewoon soms wel eens, wel eens gewoon winnen. Dan moet je eigenlijk op het laatst, moet je, wie het beste is op het laatst, die wint. Ja. Maar ja. ploegeltijd is het natuurlijk vanaf het begin, vanaf de eerste meter, gewoon volle bak rijden, of niet? Ja, het is eigenlijk het feest, ja, je, je, je, je kop doet volle bak, dat je voordat je je dat tempo niet meer kan houden en dan moet je weer aanpikken en dan... Uh, en dan ga je toegemaakt volle bak. En uh, op het moment dat je in de wild zit, ja, dan moet je zorgen dat je die tijd benut om te herstellen. Ja. Want dan komt je kopbeurt er weer aan. Maar je zei net wel iets, wel iets heel moois, eigenlijk een beetje on-Nederlands. Want jij zei van, ja, je weet dat je je, wil je ploeggenoten niet, te, niet te, te, te teleurstellen. Is dat nou juist ook niet het, het grote verschil met uh, zo'n Belgisch ploeg in plaats van... Dat, dat, dat hebben we in Nederland niet meer. Dat is het niet individueel belangrijker dan, dan het uh, collectief? Eh... Uh... Ja, dat wel, maar niet de discipline natuurlijk. Uh, kijk, boeren uh, is wel een individuele sport, je, je zit wel in de ploeg en je rijdt vaak samen, ook in ploegentactiek en alles. Maar ja, het blijft een individuele sport. Alleen ja, is echt een is echt een teamsport en dan moet je het ook samen doen. En uh, dan moet je gewoon rekening met elkaar houden. Maar dat jij wel bedoelt, Erben, het is eigenlijk jammer, mm. juist dat wat een ploegentijdrit zo mooi maakt, het voor elkaar opofferen, iets ja. voor elkaar over hebben. Het is jammer dat dat in het wielrennen nou nou ja, ja, minder, ja, minder belangrijk ja, leidt. Vroeger was het, was het echt voor Nederland, Bijvoorbeeld die rallyploegers, voor het, Ja, dat was het leuk als je individueel won. Maar als je, als je als ploeg won, dan was het gewoon nog meer waard. En ik heb het gevoel dat het nu allemaal, het is leuk, hè, maar er zijn maar een paar ploegen waarbij ze echt zeggen... dat is ook een strategie of een, een soort van uh, cultuur van weet je. Leuk individueel, maar als ploegen willen we altijd winnen. En ik heb het gevoel dat zo'n uh, uh, ploeg dat, dat, dat die dat toch wel zegt van, dat die het gewoon belangrijker maken. Zit het echt is in je ploeg? ja. En bij en Belkin eh, bijvoorbeeld niet? Van. Nou, ik, ik, ik vraag me af of Belkin hier ook echt een heeft gemaakt. Je hebt natuurlijk dus ook allemaal ook, ook, ook, ook, ook andere waren renners. 12, geloof ik? Ja, inderdaad. 14 en, en, en 16. Maar dat, dat, dat, dat is toch pijnlijk? Ja, ik vind het namelijk. Ja. Is dat niet. Uh, maar voel je dat, dat, dat, dat ook? Is het uh, dat zo'n ploegentijdrit? Hè? Want er, er wordt wel aandacht aan gegeven, ook wel in de pers. Maar het is toch minder dan een individuele wereldtitel. Steek je dat? Ja, nou ja, er wordt wel aandacht gegeven, maar inderdaad, ja, omdat ik in een Belgische ploeg rij, wordt er minder aandacht in Nederland aangegeven dan wanneer een Nederlandse ploeg zou winnen natuurlijk. Maar ja, dat is een vrij logisch, eh, natuurlijk. Maar, is het, in, is, maar... Het, is, is, is het in België wel groot nieuws? Ja. In België. Ja. Maar is dat overigens niet ook zo in het schaatsen, Erwin? Het gaat toch ook steeds minder om de om de. Ploegen en steeds meer om de individuele. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja, dat, dat, dat, wij hebben natuurlijk ook een ploegafvolger gereden in, uh, op de Olympische Spelen. Dat is een paar keren ook flink misgegaan. En daarom heeft de KNSB dat nu ook echt gewoon maakt zijn speerpunt van. Want ja, wij vinden, als wij een schaatsnatie zijn. Kijk, een individu kan altijd ergens uit een raadland een pad individu komen. Die een super, super uh, mens is en, die, en die, kan, die kan winnen. Maar als schaatsland vind je gewoon dat je in de breedte moet je altijd winnen. En dat is toch iets dat je samen moet doen met meerdere mensen. Dus wij vinden de ploegafvolger nu heel belangrijk. Maar dat is nee. Ja, ja, echt, wij, echt... Wij, wij, de KNSB, vinden ja. dat heel belangrijk. Ja, en de rijders die, die, die, die beginnen dat nu ook al te kennen. Maar ja, weet je, wij, wij zeggen altijd wel van we rijden voor een ploeg. Maar Sven die, die rijdt natuurlijk uh, het liefst gewoon. Kijk, Sven rijdt bijvoorbeeld onderdeel van een ploeg. Hij rijdt bijvoorbeeld voor, voor de, -TV, de TVM schaartploeg. Maar de, vroeger was je echt als je voor een ploeg reed, voor de rallyploeg bijvoorbeeld. Dan reed je voor de grote rallyploeg. Maar ik denk dat Sven Kramer veel meer voor de TVM ploeg... En dat is TVM maakt het mogelijk dat hij goed kan rijden. Hij rijdt heel ja, veel voor zichzelf. TVM komt, niet, hij komt niet, niet, niet over de finish heen. En zegt van ja, ik heb voor TVM heb ik nee. deze prijs binnen gehad. Nee, TVM heeft dat mogelijk gemaakt. Omdat het gewoon individueel wordt. Maar wat is er veranderd dan? Vol nou, ik denk dat, dat, ik denk dat sporters... Uh, sporters zijn sowieso individualistisch. En ze zijn ook steeds meer op zich een eigen merk geworden. We hebben met social media, met, met, met managers en met grote contracten... die worden afgesloten, niet, niet, niet, niet op een merk... die worden ook mm. afgesloten op, op een persoon. Dus, dus, je, je, dus je moet misschien ook wel... Sven Kramer denkt, ja dat nee, is de manier waarop ik mijn geld maar verdien. Maar de kracht door van mezelf de sport... Te als ik dan toch naar zo'n ploegachtervolging kijk... en als je echt naar, naar de sport kijkt... hoe ongelooflijk zwaar het is... en wat voor een prestatie het is... ja dan, dan is het jammer dat het niet echt uh, zoveel aandacht krijgt... dat het eigenlijk verdient. Maar je, ja. zie je ook al jaren in het wielrennen zie je ook steeds meer van die van die ploeg van die hele ploeg... naar echt alles op die individuele grote rennen. Ja, maar is, is, dat is een beetje kip-ei verhaal. Ik wil wat, wat, wat, wat, wat even van, even, van, van, van, van Nicky weten. Hoe, hoe bereiden jullie je daarvoor op, op zo'n ploeg uit? Want Dat moet dan intern moet dat echt een groot programma zijn. Dat je ook dat collectief voelt. Ja, in maart zijn we hier al ploegleiders geweest... om de koers te kennen en opnemen op video. We hebben die video's al gezien en hoogteprofielen... Uh, zeker dingen weten we al, we weten uh, de kilometers van de bochten wanneer die komen, wat voor bochten mensen het zijn. Ja. We, ragen, we zijn toen zijn Timbrach of die toe getrokken, maar ik weet wel wat voor de lag. En uh, die, dagen, die dagen hebben wij benut om de koers ook nog te ja. rijden, want ja, je kunt natuurlijk wel video kijken, maar uh, je kunt het natuurlijk ook nog in het weg zien. Elke dag hebben we het parcours de koers gedaan. Ja. ja, en omdat je het ook al op video hebt gezien, weet je dat de per koers perfect. Ja. Uh, we we kieken uit wie welke bocht moet we nemen. Ja, en omdat we daar zo mee bezig zijn, uh, uh, ja, ben je er gewoon een spoeglevende naartoe. En zo is, hebben we zaterdag zaterdagochtend de, de start getraind. Ja. Tot en met de wie is het En met die training hadden wij al een snellere tijd dan uh, op het moment dat wij zonder verstart gingen de tussentijd van de snelste was. Dus dat geeft al een totaal de zekerheid van ja, dat tempo dat we gisteren hebben gereden is goed ja. en uh, dat moeten we vol aan te zijn. Nou, mooi. Woensdag, dan kom je weer in actie, Nikki. Ja, ja, bij de mannen Individueel. tijdrit. Individueel. Dan weer wat anders. Ja. <laughs> Dan zitten we er weer bovenop. Heel veel succes. Nikki Terpschouw, dankjewel. dankjewel. Geniet ja. nog even van dit succes. En woensdag kijken we naar je. Dankjewel. Ah, Oké, okay. nou, doei. <laughs> nou, doei. <laughs> Jongens, luister. Ach, alweer een lievelingsplaats van mij. Alice Moyet, ze staat vanavond in Paradiso. En dan kom ik vandaag achter. Er waren nog kaartjes. Maar ja, daar kwam ik om half zes achter. En toen kon ik niet meer onder dit fantastische programma uit. L is een mooie. Soms Zou dat ik bij de EO werkte? Daar was de naam vanmiddag bij. Dit is de dag. Thijs had geluk. en Moyet is this love. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Zometeen praten we verder over die nieuwe drugsroute in Argentinië, de Tango-lijn. Journalist Peter Scheffer die filmde die route. En mag blij zijn dat hij nog leeft. En hij is hier dus. En we halen nog even herinneringen op. Nou, aan alweer een held van mij, André Haases Vandaag is namelijk zijn sterfdag. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Anouk Thijssen. Het Keniaanse leger heeft alle verdiepingen van het winkelcentrum in Nairobi onder controle. De autoriteiten zeggen dat de gijzelingsactie zo goed als voorbij is. Wel is het leger nog bezig met het uitkammen van de ruimte. En dat kan nog tot diep in de nacht duren. Europarlementariërs Wim van den Kamp en Esther de Lange... zijn de kandidaatslijsttrekkers voor het CDA bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. De twee kandidaten voeren de komende week in het land campagne En op 2 november wordt de definitieve lijsttrekker tijdens het partijcongres bekendgemaakt. De leider van de FDP in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... Christian Lindner heeft zijn partij opgeroepen tot een fundamentele vernieuwing. Lindner maakt goed de kans om de opvolger te worden van partijleider Reusler... die vandaag zijn vertrek aankondigde naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van gisteren. En de Belgische schrijver Hugo Raas is overleden. Raas was een Vlaamse schrijver van vooral sociaal georiënteerde romans. Zijn bekendste werken zijn uit de jaren 60, waaronder De Vatsige Koningen... Hemel en dier en de lotgevallen. Hugo Raas is 84 jaar geworden. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. De man die mijn onderwerpen introduceert, Rolof de, de Vries. Negen jaar geleden overleed een van Willemijn's vele grote helden... André Hazes aan een hartstilstand. Hij was nog maar 53. Een van de twee jongste en bekendste kinderen van Hazes. Roxanne, herde, herdacht haar pa vandaag op Twitter. Vandaag heeft papa ons negen jaar geleden verlaten. Ik mis hem nog elke dag. Toch is hij nog elke dag in ons leven. I love you, pap, forever, twittert Roxanne. En dat laatste woord zelfs in hoofdletters. Negen jaar zonder Dree, dat is alweer een hele tijd. En dan kunnen we misschien al een beetje kijken... naar de eeuwigheidswaarde van die liedjes. Hè? En wat nou zijn beste werk is. Nou, De graadmeter daarvoor is natuurlijk de top 2000. Hazes die stond in de laatste editie met 10 nummers daarin. En dit zijn de bovenste drie. De Vlieger schopte tot nummer 220. Het is natuurlijk het kroeg mee bij bij uitsterken. Voor iedereen denk ik hier ook wel aan tafel. Uh, op twee staat dit nummer. 169 in de top 2000 van vorig jaar. Zij geloofde mij, de soundtrack van de documentaire over Hazes. Het is trouwens een Amerikaans liedje van oorsprong. Onder andere gezongen door Kenny Rogers. Ik had ja, ja. eigenlijk gedacht uh, dat, uh, dat dit wel de favoriet van Nederland zou zijn. Maar toch niet. Dit vindt Nederland het beste Hazesnummer. Met bloed, ja. Zweet, met ja, nog zo'n café knaller En populaire voetbalstadions er tegenwoordig: bloed, zweet en tranen. Het is dus negen jaar, bijna negen jaar geleden dat we afscheid namen van Hazes in zo'n voetbalstadion. De Amsterdam Arena en Willemijn Veenhoven was daarbij. <gacht> ja. <laughs> ja, je kon daar naartoe. Ik was daar naartoe met mijn boordje. Uh, gratis. Het was, een... het was gratis. Ja, het was gratis. Ja, er, ja. En was en... Leuk, het was leuk of was mooi. <gacht> nou ja, leuk, leuk. Het uh, was ook leuk. Het was ontroerend en leuk. Ik zat ja? er met mijn boordje en mijn schoonzusje en achter ons zaten drie Hells Angels. Oh. En op een gegeven moment hoorden we wat raar. Geluid, en wij keken om, zaten ze enorm te janken, die drie was dan wel. Dat was het leuke gedeelte. En voor de rest was het, ja god, dat kereltje dat ging praten. Ja, het was allemaal wel, ja, was... het was ook wel heel mooi. Ja. Waar waren jullie heren toen? Nou, ik weet nog wel, wel waar ik was toen het, toen, toen, toen het bekend werd dat, dat, dat, dat hij was overleden. soms stond ik in de windtunnel. In de windtunnel? Ja, in de windtunnel, ja. Ik was in een van de schaatspak aan het testen. En toen kwam ze, ja, iemand, ja, André Hazes is overleden vannacht. En ik, oh, wat erg. Kom, doorschaat. Nee, dat nou, is wel, was wel. Ik vond dat heel erg. Ja? Ja, ik vind, maar ja. jij lijkt me nou niet het type nou die, die nee? enorm thuis andere hazen opzet. Nee, maar het is toch wel gewoon een volksheld. Het is wel een. Uh... Uh, ja zo iemand die, uh, gewoon, die iedereen gewoon wel uh, uh, dichtbij wil hebben op zich. Maar ja, draai je rijden wel eens? in de auto of zo. Uh, nee nee je moet sowieso weinig, weinig muziek. Maar ja. als ene kroeg, dan, dan, dan, dan zijn dit wel de, de enige nummertjes die ik mee, mee kan zingen. Ik luisterde dus nooit naar Hazes. Beter nee? nee. Tot ik emigreerde. Ja het is echt een ongelooflijk oh, ja. wereld. Ja. Je woont in Argentinië ja. nu ja. als correspondent. Ja, ja je wordt zo weet je je, je gaat van die gekke dingen missen. Dus je gaat kroegmuziek missen, ja. haring missen, weet je roti eten, rijstafel, al die standaard dingen. En op een gegeven moment hoorde ik dus, uh, zat ik de radio te luisteren. Het Nederlandse radio, want dat luister je dan natuurlijk ook wel. Om een beetje bij te blijven en zo. En daar kwam volgens mij... Uh, ik, weet niet meer wel, nee, ik weet niet meer welke er voorbij kwam. En dacht, oh ja, Hazes. En dat heeft een beetje zo'n tango, ja. uh, accordeonmuziekje erin en zo. Ik dacht, nee, ik ga gewoon eens wat downloaden. Dus ging ik naar iTunes en toen was het toevallig, uh, weet ik veel, 4,99 voor uh, de twee uh, dubbel album, Het Beste van André of zo. Ja. En dat heb ik toen nog gedownload. En nou heb ik, regelmatig zit ik dus naar Hazes te luisteren. En mijn vriend is in Argentijn en die zegt, wat is dit voor... Nee, wat meen, is dit voor paupermuziek, man, ja. weet je wel. En ik zeg, ja, maar dit is de beste paupermuziek van ja. de wereld. Ja, dat is echt zo. En zij geloofde mij, de film, hè, die was natuurlijk fantastisch. Schip, ja, ja. ja. Ah. We hadden vroeger... Het is weer tijd, de hoogste tijd. Ja, ja, dat wat je dat, natuurlijk in de kroeg hoort. Dat, dat, dat, dat was het laatste, laatste rondje. Ja, dat ja, ja, kwam ja, bij ja. een vriendje, was het dan. En dan hadden we dat een beetje, zo een beetje, een beetje wat, wat leuker gezellig houden, En dan hadden we dan de vader... Die wilde op een gegeven moment dat, dat, dat we dan weggingen. En die zei dan iedere keer dat ze de liedje zetten zetten zetten zetten zet die op. Zoals een hint van nou en ja, nou opholten. Ja, bij mij op school was het in plaats van de bel. op ja. de middelbare school. Nee, je niet. Ja, in de kantine. Wat school heb jij gezeten? Monsori natuurlijk. Ja, ja. Oh god. Ja. Goed, punt erachter, ja. heren.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 Love is everywhere. Radio 1 BNN Today. Peter Scheffer, correspondent in Argentinië in de studio. Je maakte een documentaire voor online magazine Vice. Over een nieuwe en zeer succesvolle smokkelroute. voor kook van Bolivia naar Argentinië. En vervolgens komt die kook of in Spanje of in Rotterdam terecht, onder andere. Je hebt net uh, geschetst hoe die smokkel eruit ziet. Hè? Jonge jongens die pakken kook van soms wel 30 kilo op hun rug meenemen, dwars door de rivierbedding. Gewoon op de dag, want niemand doet verder wat. Um, en hoe alles wordt, vervolgens wordt doorgevoerd naar andere delen van het land... Waar daar, uh, waarnaar het dan weer verscheept wordt. Even een fragmentje van jullie in actie. Ik ben toch wel een beetje bang, hoor, want dit is, wel heel, dit is heel anders dan Salvador Massa... waar het veel georganiseerder was. Dat is een stadje, daar ga je eigenlijk van de ene wijk naar de andere wijk de grens over. En dit is gewoon helemaal in the middle of nowhere. Je klinkt ook een beetje zenuwachtig. Ja. ja, waarom? Ja, was ik ook echt. Want de, ik beschrijf, van dit is anders dan Salvador Massa. Dus Salvador Massa, dat is een ander stadje op de grens van Argentinië bolivia Dat zijn twee steden die aan elkaar zijn gegroeid. Dus daar loopt een Boliviaan van zijn achtertuin de voortuin van de Argentijn in, zeg maar. Ja. Zit, die grens is letterlijk loopt door een tuin heen. Daar sta je dus op die rivierbedding Dus het is helemaal in het midden of nowhere. Dus je hebt ook niet het gevoel dat je, in, dat je kan ontsnappen. Want je staat daar midden in nowhere. Mm. Dus waar moet je heen rennen als ze, als, als ze gek worden? Of als ze denken, wie ben jij? En wat kom je doen? Want ondertussen liep jij daar stiekem te filmen. Ja. dat is natuurlijk niet open. Ja. En dat is natuurlijk een risico. Want je, nou ja, ik neem aan dat je niet wil dat ze dat zien. Nee, nou, en dat is al moeilijk. Weet je, want het feit dat je al niet zo'n zak draagt... of heen en weer aan het lopen bent, val je op. Dus en dat, dat je al... blank bent. <laughs> Vrij blank inderdaad. <laughs> ja. um, dus dat weet je, dat is al... En blauwe ogen. En Niels zijn trouwens ook blauwe ogen. Dus echt een beetje twee van die Hollanders die daar lopen. Ja. En godzijdank hadden we cameraman Luciano. Lucio, dat is een Argentijn. Um, en die Andrea hadden we bij ons. Die lokale, die lokale journalisten. Ja. Maar ja, op zich, weet je, je ziet al mensen vrij snel naar je kijken. Van, die staan stil. Dat is al maf. En wat ja. doen ze? Weet je wel? En ze hebben nou ja, geen rugzak met 30 kilo. En ze hebben geen rugzak? Ja, <laughs> dat je niemand beter voor kon rijden. <laughs> ja, een beetje ja. ja, beetje ja. Dat. Even over dat... Um, uh, uh, want op zich waren jullie met recht angst. Want er is daarna iets gebeurd. Jullie zijn gezien. En jullie krijgen een telefoontje s'avonds laat. Wat gebeurde er? Ja. Dus we rijden volgens weg van die plek. We gaan terug naar het enige hotelletje in de stad. Nou ja, hotelletje, zo mag het heten dan. En we nemen daar een interview op met die Andrea, met die lokale journalisten. En ze is weg. We staan net s'avonds op het punt om te gaan eten. En zij belt Niels op. En zij zegt... Joh, dat is ik, je producer? Dat is de producer. En ze zegt, hé hey, luister joh, ik, ik word net gebeld door een taxichauffeur... die die jongens aan het vervoeren was. En ze zijn naar jullie op zoek omdat ze denken dat jullie van het Argentijnse leger zijn. Of de drugsbestrijding. Of, en dat jullie dus beelden hebben zitten maken om later een actie te doen. Als dat al zou gebeuren. Mm -hmm. ja, maar goed. Uh, dus ze zijn, ze zijn niet overtuigd dat jullie buitenlanders zijn. Die taxichauffeur had dus blijkbaar tegen die gast gezet. Nee joh, dat zijn buitenlanders. Dus dat was heel heftig. Uh, nou Niels is dan ook nog een beetje zo'n koene kikker. Dat hij zei, joh, zullen we dan even kijken hoe dat morgen gaat? <lacht> ik zeg, nou laten we dat maar even niet doen. Uh, dus we hebben eigenlijk meteen... Zonder uh, uit te checken hebben we al onze spullen ingepakt. Blift naar beneden, garage. Want je dacht, ze in. komen eraan. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Als wij in het enige hotel van de stad zitten... Ja. dan is het vrij logisch waar ze, waar ze ons kunnen vinden. Zeg maar. Je hoeft het ook alleen maar rond te vragen. Heb je toeristen gezien? Ja, daar. He, dat is niet echt een plek waar mensen gezellig... Uh, het is geen benidorm, nee. weet je wel? <laughs> Met honderdduizenden toeristen. Dus ja, we moesten meteen weg. Dus hebben we hebben midden in de nacht doorgetrapt uh, in de auto van dat plaatje, van het plaatje dus, terug naar de salta capital dus de hoofdstad van die provincie. Van maar dan zit je in die auto en ben je natuurlijk bang dat je achtervolgd wordt... Onwijs, onwijs. We hebben echt, weet je, je gaat in je spiegel zitten kijken. Je denkt dat elke vrachtwagen achter je misschien wel een minibusje is. Mm -hmm. En dat er een paar, iedereen die je inhaalt, denk je, de, bukken. Weet je, wel? Dat je dat je gaat bukken en je mensen ja. dus gaat schieten of zo. Dus het, dat was echt wel best wel nerveus. En we, we waren er ook zo moe van, ook al van de hele dag, al die impressies en die indrukken en zo. Dat hebben het laatste uur hebben we ook gewoon elk kwartier moesten we van chauffeur wisselen. Want we, we trokken het gewoon niet meer. Die adrenaline was uitgewerkt. Weet ja. wel? Dus je kreeg die vermoeidheid die bijna niet weg te vechten was. Ja, het was heel... En dan kom je terug en dan denk je van... nou, nu heb ik het. Nu gaat er een enorme drugsroute opgerold worden. Is, is dat eigenlijk ook gebeurd? Nee, nee... Ja, absoluut niet. Nu zie je, ik zag toevallig, ik ben hier, nou, ik ben hier nu een krap een weekje in ja. Nederland. En nu zie ik dat afgelopen weekend heeft de Argentijnse regering... voor het eerst een beetje een actie gedaan... waarbij ze heel veel chemicaliën die nodig zijn om de cocaïne te maken. Dat ze die hebben gepakt aan de grens. 40 ton, 40 ton precursoren. Dat is 40.000 kilo mm -hmm. aan chemicaliën. Daar maar kan je een half miljoen kilo mee maken. Naar aanleiding van jouw documentaire... Nou, dat denk ik niet. <laughs> uh, maar maar ik weet je, kijk. Het is niet dat, je, want jij die documentaire staat op Vries.com. Ja. Um, en En RTL heeft wat stukjes laten zien. Ja. Het is niet dat je die daar hebt aangeboden aan de autoriteit of zo. Nee, nou, dat zou ook het laatste zijn wat ik doe. Want dan, dan gaan ze je zoeken. Ja. Uh, en je woont in Argentinië? Ik woon in Argentinië. Ja. Uh, ik heb familie, mijn schoonfamilie is Argentijns. En de, de standaard truc van Narcos is dat ze gaan niet achter jou aan als buitenlandse journalist. Dat doen ze niet. Narcos de zijn de drugsbaas, hè? De drugsbaas, ja. sorry. Uh, maar ze gaan wel achter je familieleden aan. Ja. Uh, en achter je, achter je kinderen. Je maar hebt... dan loop je nu ook wel een bepaald risico. Ja, wij hebben er ook heel bewust voor gekozen om zeg maar op geen enkele. Ik ben, ik ben benaderd door alle Argentijnse media. iedereen wilde me uitnodigen. Want nou, je hebt het gefilmd, kom maar langs. Weet je wel? Alle grote Argentijnse kanalen. Nou, televisie is echt het machtige medium in, in Argentinië. Dus en hebben we allemaal nee gezegd. Hebben we hebben allemaal besloten niet te doen. Je zei net van: um, inmiddels is er dus een, zijn er wat aanhoudingen gedaan. Zijn die uh, chemicaliën uh, gevonden of uh, uh, gepakt? Um, hoezo? Want je zei wel: ze weten het wel, die agenten. Die staan dan op een, op een stukje uh, er vandaan te kijken en die denken: nou laat ze maar gaan. Terwijl in Mexico, waar een enorme drugsoorlog heerst, daar, is het natuurlijk, daar zit het leger er bovenop, zit de politie er bovenop. Hoezo hier niet? En de Amerikanen niet vergeten Amerikanen, in Mexico. Ja. Uh, de Amerikanen zijn eruit getrapt in 1825. Dat was natuurlijk ook een hele slimme beslissing van de Argentijnse regering. Waarom? Het grootste verschil tussen Mexico en Argentinië is dat in Mexico is het beter georganiseerd. De drugshandel. Dat is een handel van die kartels. Hè, daar hoor je mm -hmm. wel eens over. Dat Sinaloa-kartel. Uh, de CETA's. En uh, de Pablo Guzman. Al die, al die figuren. Mijn collega Jan Albert Hoods in Mexico stad. Een collega van me. Nou, die, die kan er denk ik 10.000 keer meer over vertellen over Mexico dan ik dat kan. Uh, nodig hem een keer uit, zou ik zeggen. Maar. Maar daar is het goed georganiseerd. Je hebt een soort leiderfiguur. Die runt dat als een multinational. Of het een Shell is. Zo groot is dat. Financiering, transport, alles, productie. In Argentinië zijn het allemaal hele kleine bedrijfjes. De een vervoert een stukje. En de ander is een taxibedrijfje. En de ander die paast het naar het volgende stukje. Het zijn geen enorme drugskartels. Het is een modello argentino, zoals we dan zeggen in het Spaans. Het is het Argentijnse model. Die jongens die de grens overlopen, die hebben een vakbond. Die vakbond is erkend. De Het vakbond zijn... van drugslopers. Nee, grensarbeiders. Grensarbeiders. Maar dus die politieagenten die ervan afweten, die zitten er ook in of zo? Nou, zijn... nou, je hebt natuurlijk. Maar dat is in heel Latijns-Amerika. De, de, ja. de politie is bekend, staat bekend als heel corrupt. De, zijn, de lonen zijn heel laag. De politieagent verdient 300 euro in de maand. Um, en zo'n paser, nou, dat vertelde je net al, weet je, die kan 1000 dollar vangen voor één zo'n ritje. Mm -hmm. Dus waarom zou je een godsnaam ooit politieagent willen worden? Waarom heb je gemaakt deze documentaire? Eigenlijk omdat we dachten: Weet je, als, als, we, als we zo dichtbij kunnen komen. als iedereen vertelt dat het misschien wel zou kunnen lukken. Mm -hmm. dan ben je gek als je het niet doet. Ja. Dus een beetje echt gewoon echt een sensatie. Ja. Of wil je echt een probleem oplossen? Want dan gaat het zo meteen. Kijk, je kunt het op, op YouTube zetten. Het wordt misschien wel enorm hit. Nee, ja, maar wij, je, wij, je wij, koos, wij kozen voor Vice. Wij kozen voor Vice omdat Vice doet een, een manier van journalistiek bedrijven. die mm. mij heel erg bevalt. Omdat ja. het. Het is op het randje lopen of over het randje lopen. Weet je? En Vrijf, dat... Het online magazine heeft veel meer van dit soort documentaires. Hè? Heel het, veel. Ja, heel laat veel. zien wat er in de wereld gebeurt. Het is heel anders dan mainstream media. En uh, vaak over dit soort onderwerpen. Ja, Ik kan je zeggen, ik, ik heb Nederlandse omroepen benaderd. Van de publieke omroep tot de commerciële ja. omroep. Ik werk zelf als correspondent ook voor RTL. Dus ook die heb ik benaderd. Die zeiden van, nou het is misschien wat lang voor de nieuwsuitzending. zeg maar. Hè, dus uh, laten we dat niet doen. Maar de publieke omroepen, alle die ik heb benaderd, wilden het niet doen omdat ze het of te eng vonden, of ze zeiden... ja, hoe groot en belangrijk is dit eigenlijk? Het is me, klinkt me te va. En Vice was gewoon iemand die zei... ja, dit is precies wat wij leuk vinden, wat wij maken. Nou ja, hoe groot en belangrijk is het? Op een gegeven moment kreeg jij een telefoontje uit Washington. Zo groot is het. Ja, ja dat was heel maf inderdaad. Ik had een Amerikaanse collega zelf benaderd... om eigenlijk een stuk aan te leveren... voor de Miami Herald, dat is een hele grote krant mm -hmm. in de Verenigde Staten... En ik werd teruggebeld door een, een, een man die dertig jaar lang uh, voor de Washington Post heeft gebeld. En die zei, ja, ik, uh, ik werk nu voor congresleden, voor een commissie uh, van buitenlandse zaken. Uh, en die willen je heel graag spreken. Oh, ja, maar wat gaat, wat gaat dat betekenen dan? Nou ja, dat je zeg maar naar Washington moet komen, dat je voor het Amerikaanse congres moet spreken. Dus toen, ja, weet je, ik kreeg meteen allemaal van die, uh, van, van die filmideeën en zo. Van de, je, een beetje Honorable Representative en uh, Mr. Senator en zo. Mm -hmm. dus maar wat wel... is de, de, de drugscommissie die wil weten wat er aan de hand is daar? Ja, je hebt het Huis van afgevaardigden zeg maar de Amerikaanse Tweede Kamer en de Senaat en de Eerste Kamer. En die hebben gewoon allebei hun commissies die zich met transnational crime en drug policy bezighouden. Dat wil mm -hmm. zeggen uh, over. Waarschijnlijk criminaliteit en drugsbeleid. Ja, en die commissies die houden gewoon verschillende sessies om zich te informeren. Die politie moet geïnformeerd worden. Want op zich worden. heeft het verhaal niks met Amerika te maken. Nee, de drugs gaat namelijk naar Europa toe. Ja. Dus mijn eerste idee was ook van waarom is dit jullie probleem? Waarop die Amerikanen natuurlijk tegen mij antwoorden... Our war on drugs is a global war. Weet je wel, dat is een wereldwijde oorlog. Dus ja. het is altijd ons probleem. Ja. Um, en toen stond je daar en er was een soort hearing. En jij liet die film zien en ze stelden vragen. Vrij pittige vragen ja? trouwens. Dat ging echt in, in details joh. Dus precies welke precursoren worden gebruikt. Wat uh, zijn heb, die chemicaliën? Ja, die chemicaliën? die chemicaliën. Heb jij wasmachines en magnetrons gezien? Die hebben ze namelijk nodig in het productieproces. Uh, en dus ik terugdenk, ik, nou ja, ik heb inderdaad... wel een heel, hele Mount Everest aan wasmachine. Ah, ja, dan doen ze het dus zo. Weet je wel? Dat, ja. Dus er waren hele pittige vragen. Echt heel erg diep op de, op de technische dingen. En ze wilden weten... Weet je, of dat de Argentijnse politici betrokken zijn. Weet je wel? Nou ja, ik, ik ben niet naar president Kiersner toegegaan. Dat is de president van Argentinië. en zegt, joh, zit je ook in de drugshandel? Dus dat was ook heel lastig soms te beantwoorden. Maar wat denk je? Yo, Christina, Christi, wij noemen haar Christina. Ze heet Christina Kiersner. Die is zo slim... Dat daar heeft ze gewoon er mannetjes voor. Ze gaat natuurlijk niet zelf, ze heeft niet zelf zelf niet te, te pakken daarop. Maar hoe bedoel je? Bedoel, zeg je nou dat de president van Argentinië daar misschien iets mee te maken heeft? Nou, daar twijfel ik niet aan. Nee, aan drugshandel? Aan. Nee, daar twijfel ik niet aan. Daar twijfel ik niet aan. En dat, Ik heb eerder een stuk geschreven voor dagblad Trouw... over de vicepresident. Die is mm -hmm. uh, gepubliceerd in Trouw uh, vorig jaar maart uit mijn hoofd. Best wel een tijd al geleden. Ja. En die heeft uh, onder andere met, met een aantal met drie lui zaken gedaan. En via Nederland geld witgewassen. Uh, hun ge drugsgeld witgewassen. Dus staat, de, staat de Argentijnse daarom. regering financiert zichzelf met drugshandel? Nou ja, ik kan het niet hard maken. Maar uh, ik vermoed het, maar kan het niet bewijzen. Ik hoor een leuk filmpje. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik zie je volgend project. Ja, heel goed. Ja, klopt. Ja. Nee, maar het is, en dat is ook niet zo raar. Weet je, kijk, in Argentinië is. Argentijnse politici... je broer is bijvoorbeeld het hoofd van die vakbond. Weet je wel? Of je neef heeft uh, die, die plaats... waar al die trucks komen om de drugs over te slaan. Iedereen zit met iedereen. Het is op zijn Italiaans georganiseerd. Het land bestaat van een derde uit Italianen. Wordt het op een gegeven moment... Want het klinkt zoals je het nu beschrijft bijna nog schattig. Hè? Het is allemaal een vakbondje voor de, ja. de drugsrunners... of de, de, de grenswerkers. En Iedereen heeft zijn eigen kleine deeltje. Wordt het op een dag net zo'n grote drugswar... zoals in Mexico? Nou... Dat, zelf denk ik dat niet. Maar Andrea in de film zij zegt: ik denk dat dit binnen 6 tot één jaar Mexico is. Uh, Argentinië is nu al de tweede narco-staat. Dat weet dus niemand. Dat mm -hmm. maakt ook die route ook zo uniek. Uh, maar want het ik, wordt steeds meer. Uh, wordt steeds meer. meer. Ja, wat, dat zie je ook in die film. Weet je? Ja. Het is zo makkelijk. Nou, uh, dan gaan we nog grotere volumes. Doen. Ze zijn nu met vliegtuigen aan het overvliegen. Waarom? Argentinië heeft één radar, die grens is 3000 kilometer hè, met Bolivia, mm -hmm. moet je, je voorstellen. Dat is van hier naar Portugal. En die, daar staat één radar op de grootte van een schoenendoos. En die is op werkdagen tussen vier en zeven aan. Want dan heeft de meneer dienst. Dus op alle andere tijden is er niks. Dus uh -huh. komen ze met vliegtuigen inmiddels over. De boeren zien dat ook gewoon. Oh, heb je er weer één, heb je er weer één. En dan landen ze op velden. En dan, uh, uh, of ze droppen met hun smartphone, met gps coördinaten droppen ze de kook. En dat wordt dan opgepikt en gaat verder. Je dus maakte er een, uh, een mooie film van. Te zien trouwens op onze Twitter. Twitter.com Slash Today. Duur maar een kwartier. Ik zou hem zeker even kijken. Wetenschrijver, dank je People, REM. BlackBerry even het laatste nieuws. Uh, BlackBerry komt binnenkort mogelijk in andere handen. Er is een bod gedaan van 4,7 miljard. Onze internet expert Danny Mekic. Dat is een hoop geld. Lijkt Dag mijn. Willemijn. Ja, het is een hoop geld, maar het is natuurlijk helemaal niks vergeleken met het bedrag dat binnengehaald werd bij de nieuwe verkoop of de verkoop van de nieuwe iPhone van Apple. Of bijvoorbeeld het spel GTA haalde in de eerste twee dagen al 1 miljard dollar op. En laten we niet vergeten, Blackberry was ooit de meest gebruikte smartphone in de wereld. En in die ja. tijd werd Blackberry gewaardeerd op 75 miljard dollar. Oh. Erwin zegt net nog, je had er drie thuis liggen? Ja, ik heb er twee thuis liggen, ja. Ja. ja. Maar toen, ging, toen kwam die grote storing. En mij is het, toen is het helemaal misgegaan helemaal, helemaal, helemaal misgegaan met Blackberry. Anderhalf jaar ja. geleden denk ik, ja. zoiets. Ja, ze hebben een storing gehad. Maar er waren twee grote verhaallijnen, denk ik, die uh, ze tot dit punt hebben gebracht. Allereerst, het bedrijf is heel lang geleid door de twee oprichters. Hmm. Uh, maar ja, dat ging op een gegeven moment niet zo heel goed meer. Uh, dus dat zorgde intern voor heel veel onrust. En een ander probleem is eigenlijk dat ze achtergebleven zijn qua vernieuwing. Ja, uh, vastklampen aan een toetsenbordje uh, ja. en vervolgens heel lang wachten met nieuwe software. Terwijl uh, ondertussen Apple twee keer, drie keer met een nieuwe update gekomen is. Daar red je het natuurlijk niet meer mee in deze tijd. Nee. Dus eigenlijk is het is een beetje een zielig verhaal voor BlackBerry. Het is een enorm sneu verhaal, vooral ook voor de medewerkers. In 2012 werden al 5000 medewerkers ontslagen. Dat was toen een derde van het personeelsbestand. En ik meen vorige week of de week ervoor werd uh, aangekondigd dat er nog eens 4500 medewerkers uh, weggaan. Dus dan blijven er nog maar 7000 mensen over. Hm. Maar, je, uh, ja. maar je weet toch waar, waar het heen gaat? Dit, dit komt toch niet meer goed? Nou, aan de andere kant, wat ik wel grappig vond, was een artikel uh, verschenen waarin werd gezegd... Van, ...ja, ze verkopen bijna geen telefoons meer op een bekend weblog. Maar ze verschepen nog steeds miljoenen telefoons. Op zich is dat natuurlijk best een aardige markt. En wat dus ook de verwachting is, is dat ze zich weer meer gaan richten op het wat hogere segment. En de zakelijke toestellen, waar Blackberry ooit heel erg uh, populair uh, mee geworden is. En daar kun je wel weer dure abonnementen aan hangen. De vraag is... Alleen zullen ze in staat zijn om telefoons te maken en serviceabonnementen... bijvoorbeeld door weer meer op het beveiligingspunt te gaan zitten... waar de grote bedrijven veel geld over hebben voor een Blackberry met een serviceabonnement. En dat is natuurlijk ja. een lastige vraag. Dus dat gaan ze proberen. Nu de, de zakelijke markt. En wie is eigenlijk de koper? Ja, de Koper dat is een Canadees bedrijf. BlackBerry zelf is dat ook. Uh, het bedrijf Fairfax Financial. En het is een investeringsbedrijf. Uh, hoewel uh, BlackBerry akkoord is gegaan trouwens met hun bot, is er nog geen overname gepleegd. Dat wordt in verschillende media bericht. Maar er wordt eerst een zogenaamde due diligence gepleegd. Wat betekent dat er een onderzoek wordt gedaan naar de huishouding van het bedrijf. De boeken worden onderzocht. Mm. En naar verwachting is dat onderzoek pas in november klaar. Dus de overname is nog niet rond. Nee. Um, en de verwachting is dat dat bedrijf Fairfax dus gaat kijken naar wat zijn op dit moment de meest rendabele onderdelen van BlackBerry. Ja. En het interessante is dat we in november ook meer weten over de populariteit van BlackBerry Messenger. Uh, het bekende chatprogramma van BlackBerry mm. zelf dat sinds kort... Uh, aangekondigd is voor andere ja. platforms. Dat blijkt dus allemaal in november en dus ook of ze in andere handen komen. Danny Meekertje, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geef ik het laatste woord aan de vrienden van de show. Te beginnen vanavond met een pissige burgemeester van Groningen, Peter Winkel. Hallo Willemijn. Afgelopen week reed een omroepdirecteur hier in het Noorden tegen een boom met vier keer te veel alcohol op. De openingsvraag in een artikel de volgende ochtend in het regionale dagblad luidde. Hoe is het nu met u? Het interesseerde me niet bar veel eerlijk gezegd. De vraag had beter kunnen luiden. Hoe zou het zijn geweest als u niet tegen een boom maar tegen kinderen was aangereden? Okay. Ik ben benieuwd of de openingsvraag bij een politicus met te veel drank op ook zou zijn geweest. Hoe is het nu met u? En tot slot sportcommentator Evert de Napel. Die wil het even hebben over ballen. Als Frank de Boer ballen heeft, Willemijn, dan gaat hij niet mee in dat gehuil om Kenneth vermeer te vervangen. Gewoon laten staan, die vermeerende doel van Ajax. Toon je ballen, Frank. <laughs> Duidelijk, even ten avond. Dit was hem. Ik dank Peter Scherver. Wanneer ga je terug naar Argentinië? Donderdagavond. Donderdag. Goeie reis. je dank. dankjewel. Tot volgende week. Zometeen langs de lijn. B -N -M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 In Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Movie.nl/zeker van inkomen. Dit is Radio 1.